En werk je uit 2016. Maar ja, nieuw voor dit programma. Fission Masters heet dit album. Zijn vier tracks op. Fission 1 tot en met 4. En die komt daarna. Nou, En nog veel meer natuurlijk. Je kunt het al meelezen op piezelradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 I'm Michael Kowitz, Chapman Stake Soloist. Thank you for listening to Peaceful Radio.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 Thank seventh wave on the Heart Dance Records label may be heard here.